Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. In de Sint-Viteskerk in Hilversum zijn de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne herdacht. In de kerk waren 1500 mensen en ook buiten volgden mensen de dienst op schermen. Burgemeester Broertjes hield een toespraak. Hij prees het werk dat wordt gedaan in de kazerne waar de slachtoffers worden geïdentificeerd. Slachtoffers worden van een nummer weer mens, aldus broertjes. In Liberia heeft een woedende mensenmenigte zeker 17 ebola-patiënten uit hun kliniek gehaald. Gebeurde in een arme wijk van de hoofdstad Monrovia. Volgens het ministerie van Gezondheid waren de demonstranten boos... omdat er patiënten uit andere delen van de hoofdstad naar hun wijk waren gebracht. De patiënten werden in isolatie gehouden... en de autoriteiten zijn nu bang dat de ebola zich sneller zal verspreiden. De meest gepierste man ter wereld mag de Verenigde Arabische Emiraten niet in. De Duitse Rolf Boegholz werd op het vliegveld van Dubai tegengehouden. Boegholz heeft 453 piercings en andere aanpassingen van zijn lichaam, zoals twee hoortjes op zijn hoofd. en was door een nachtclub in Dubai uitgenodigd om te komen optreden. Boegholz kreeg later te horen dat hij het land niet in mocht omdat douaniers hem betichten van zwarte magie. Op het EK Atletiek hebben de Nederlandse vrouwen geen rol van betekenis kunnen spelen op de 4x100 meter. Bij de eerste wissel ging het al fout. Startloopster Madia Gavor kreeg het stokje niet goed bij Daphne Schippers. Gafoor viel en liep zelfs enkele verwondingen op. Goud ging uiteindelijk naar Groot-Brittannië. Frankrijk pakte zilver en Rusland nam het brons. In de Eredivisie heeft Ajax de tweede competitiewedstrijd uit. In Alkmaar gewonnen van AZ. Het werd 3-1. FC Utrecht won met 2-1 van Willem II. En Excelsior won met 3-2 van Go Ahead Eagles. De doelman van Go Ahead, Comins, zorgde nog voor een stunt. Hij maakte vanuit een uittrap een doelpunt. Het is voor het eerst sinds 1997 dat een doelman op die manier scoort in de eredivisie. Het weer. Op veel plaatsen regen of motregen. Het is zo'n 18 graden. Ook morgen wisselvallig. Dan ook met kans op onweersbuien. Dit was de traditionbakker van de ANWB.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 Thank you. Keep on walking, don't look back And finally you find that track Slowly you will move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 Be hard.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 your sky full of stars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 antwoord 106.9 FM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 ZANG Sex I hope you meet her someday. I did next Sunday. I saw her in the park thought that's a bit fine. She said, Welcome to the club, man. This is Bob yes. Man, Six foot ten, he is my husband. This marriage, she wanted to see me carried away. On Honest stretcher, severely harried. Telling you all, he was pretty tall. He had looked a little freaky, like Albert Hall. No kisses, Some low life junk. Well I learned my lesson, I'll never start messing around with a girl who starts undressing when you're know for a minute. Cause you never know what's in it. If she's wicked, you must go, but you sure won't win no place. <laughs> <laughs> <laughs> I I oh, girls, this Jesus Christ. <laughs> En om het